Vijf andere ontruimingen die op basis van de anti-kraakwet zouden plaatsvinden zijn gisteren afgeblazen. De gemeente besloot daartoe na een uitspraak van het Hof in Den Haag. Dat oordeelde gisteren dat de anti-kraakwet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bij de Duitse plaats Gorleben is de politie begonnen met het weghalen van demonstranten die de opslagplaats voor kernafval daar blokkeren. Pas als de weg helemaal vrij is, begint het laatste deel van het kernafvaltransport. Dat gaat over de weg van het treinstation van Dannenberg naar de opslagplaats in Gorleben. Het voornemen van Israël om nieuwe woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem... is scherp veroordeeld door de Verenigde Staten en de Palestijnse autoriteit. Israël maakte gisteren bekend dat het 1300 woningen wil bouwen... in twee wijken in Oost-Jeruzalem. Palestijnen eisen juist dat het bouwen in bezet gebied stopt. En pas dan willen ze met Israël over vrede gaan praten. Zeker 15.000 Birmezen zijn naar Thailand gevlucht nadat in Birma gevechten waren uitgebroken. Militanten van de Karen-minderheid raakten daar slaags met militairen van het Birmeese leger. Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen. Gevechten braken uit nadat Karen-strijders openbare gebouwen hadden bezet. Het Karen-volk is een etnische minderheid die al tientallen jaren naar autonomie streeft. Zondag werden in Birma voor het eerst in 20 jaar verkiezingen gehouden, maar die zijn niet eerlijk en vrij verlopen. De ACO-literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. Juryvoorzitter Femke Halsema noemde het een meeslepend geschiedwerk. De Belg van Rijbroek won met Congo onlangs ook de Libres Geschiedenisprijs. Aan de ACO-literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het weer, het wordt een grijze herfstdag met kans op regen. Een stevige oostenwind en een graad of zes. Dit was het NOS.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 Welkom terug in het uh, tweede uur van deze zondag in Kennemerland. En uh, we doen even niks uh, spastisch met een een of andere openingsmuziekje wat we allemaal gaan doen in dit uur. Uh, want uh, ja uh, Marco de Mes zit uh, nog steeds bij ons hier aan tafel. Uh, ja, Marco, uh, dat was leuk. Eventjes zo even net uh, tussen de bedrijven door. ik mag gewoon niet uh, dat ding in, in de brand steken. Hoor. Ja, dat weet ik. <laughs> <laughs> dat is, uh, ik wil uh, eerst even keurig antwoord geven. Ja, uh, want uh, wat, wat, uh, waar we het net even over hadden. Uh, want ja, uh, je derde verhaal uh, komt er dus nu aan. Bij, ja. uh, bij, een, uh, bij een goede uh, gerenommeerde uitgever. Ja. Uh, t, uh, dat zeiden we in het uh, voorgaande uur... Uh, een literaire agent heeft jouw manuscript uh, gezien van uh, het derde verhaal, het derde uh, het roman Mens, ja. wat eraan zit te komen. En die heeft jou dus nu ondergebracht bij een goede uitgeverij, ja. een gerenommeerde uitgeverij. Ja, dat is even de samenvatting in het kort. Uh, we hadden het net over en dat was wel uh, bijzonder. Uh, ja, uh, Pieter Waterdrinker, jou ook niet uh, helemaal onbekend in, uh, in Zandvoort, uh, is... Correspondent voor de Telegraaf in Moskou. Heeft al een boek uitgebracht. Meerdere boeken zelfs ja. uh, heeft hij al uitgebracht. Uh, een van de boeken die ik gelezen heb... dat is de allereerste. Dat is Danslessen. Maar dat sloeg dan ook voor een deel op Zandvoort. Dus dan komen er een aantal dingen in voor... die uh, voor jou uh, ook herkenbaar zijn. Ehm... Uh, dan, uh, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment van, ja, je hebt natuurlijk al een aantal invloeden. Want Pieter Waterdrinker vertelde op een gegeven moment bij het uitbrengen van, geloof ik, zijn derde of zijn vierde boek. Dat weet ik niet meer precies. Uh, toen werd hij geïnterviewd in het Oog op Morgen. En toen werd er verteld van, uh, ja, hoe kom je eraan? Nou, zegt de Waterdrinker op een gegeven moment door de telefoon. En hij zegt van, ik werd beïnvloed door een zondagsschooljuf die heel goed kon vertellen. En die zondagsschool, juf, dat bleek dus mijn moeder te zijn. En zo uh, is Pieter Waterdrinker uh, zeg maar aan het schrijven, denk ik, uh, geslagen. En, nou, jij hebt zo'n soort gegeven, verhaal? Nou, ja, Vertel Ja, ik, uh, ik zat uh, op de Tarnisch Hafschool, uh, Ons allen wel bekend in, denk ik, in Zandvoort. Ja, ja. En uh, in de vijfde klas van de lagere school uh, had ik als leraar uh, Gerrit Loogman. Mm. Uh, Een zeer, uh, zeer bekend uh, figuur. Uh, inmiddels uh, al een paar jaar overleden. Mm -hmm. En die, uh, ja, die man die was zo'n uh, fantastische verteller. En uh, ik weet nog heel erg goed... Uh, Paul Biegels, uh, sleutelkruid en de vloek van de woestenwolf. Ja, de vloek van de woestenwolf. Ja, dat vind ik ook zo'n fantastisch verhaal. Ik ja. hing gewoon aan de lippen van die man. Ik, op, me, de eerste, op de eerste rij. en ik, Gewoon ademloos. Ja. En ja, dat zijn wel van die vormende, vormende elementen in, uh, in een leven... Ja. Dus ik denk dat ik, ja, ik was zo'n jongetje van, van een jaar of acht, negen, denk ik. Ja, ja de, maar ja, goed. Dat, het blijft er dat dan blijft ergens hangen. Blijft hangen. Ja, is, is, ja want, want schrijven komt dan ergens vandaan. Als jij, ja, want ik heb hetzelfde een beetje als wat jij ook hebt. Je, je, het pakt je of het pakt je niet van mm. bepaalde leraren die je op een boeiende manier kunnen vertellen. Ik had het uh, bij een aantal mensen op de lagere school, maar ook later op de MAVO, heb ik, uh, heb ik een aantal goede vertellers uh, uh, gehad uh, wat dat had wat dat gehad. Ja, de, de verha verhalen, dat, dat, dat, dat vind ik het mooiste. Uh, maar dan moet je op een gegeven moment moet je dit een verhaal omzetten in de juiste woorden. Uh, heb je daar een, uh, een proces? Hoe gaat zoiets? Komt het dan ergens binnen? Of hoe werkt dat? Meestal bedenk ik gewoon waarover ik wil schrijven. Mm -hmm. En dat is uh, de leidraad voor dat hele verhaal. Ja. Uh, je bedenkt een karakter waar je uh, een half jaar uh, uh, mee, door de, <laughs> mee uit de voeten kan. <laughs> ja, sta je dus er en... wat mee op eigenlijk als het ware als schrijver? Ja, dat, het een... ja, als het goed is dan begint het karakter of beginnen de karakters vanzelf te vertellen hoe het verhaal moet lopen. Ja. Uh, dus je moet dingen niet forceren, want anders wordt het heel erg krampachtig. Mm. Ja, het is een soort natuurlijk proces, ja. eigenlijk. Hè? Het, het stromen van water. En, ja, je, je, je bedenkt iets, dat wil je vertellen. Dat is het belangrijkste. Mm. Uh, dus dat uh, is net als een hond. Het heeft ja. een neus en een staart. Ja. En daartussen, uh, uh, dus dat heet dan via de heuristische manier schrijven. Ja. Uh, dus uh, daar komt ons woord Eureka vandaan. Ik heb gevonden. Mm -hmm. nou, je, je bedenkt iets, je gaat... Van start en aldoende kom je eigenlijk tot de juiste oplossingen. Ja. Dus, uh, uh, ja. Je, je, je komt dan ook eigenlijk niet echt voor een probleem uh, te staan? Of uh, nou. denk je ook wel eens, als je um, een script aan, of een manuscript aan het uh, maken bent, dat je ergens drie uh, bladzijden terug uh, denkt van, oh, klopt iets niet? Uh, dat je het weer terug moet? Ja. Of uh, heb, je nee, dat, dat heb je dat ik echt niet? Nog, nooit. Nee? Ik heb het nog nooit gehad? Nee, ik bedenk gewoon iets en uh, ik ga zitten en ik ga schrijven. Ja. Ik ben er voor een gecompliceerd mens erg simpel. Want <laughs> <Dat> dit is <laughs> ja. wel heel erg. Heel erg uh... Dus ja, ik doe ja. er gewoon niet zo heel erg moeilijk heel erg over. over. Ik, ja. ik wil iets vertellen en ja. dat moet je vasthouden. Ja. En dan komt er vanzelf een verhaal. Ja. Uh, dat, dat is uh, dus, uh, zeg maar, even heel simpel gezegd hoe het uh, bij jou uh, werkt. Een ander schrijver, bijvoorbeeld Maarter Hart, zegt: ja, als ik uh, niks uh, heb, uh, dan kan ik ook wel achter mijn. Uh, mijn pc gaan zitten of mijn schrijfmachine, maar dan gebeurt er niks. Dan moet ik het toch maar even uitstellen totdat ja, het wel komt. Dan gaat hij weer andere dingen doen. Ja, gaat hij weer andere dingen een, ja. een jurk aantrekken of ja. zo. Ja, dat is makend. Ja, daar heb ik helemaal ja. geen last van. Nee. Nou ja, goed, het is, uh, het is bij ieder, uh, ieder verschillend. Hij uh, ja, want... is een fantastische schrijver. Dus hij, ja. ik mag aannemen dat hij wel weet hoe hij in verhaal. Wat moet, staat er nou bij jou zoal eigenlijk op de boekenplank? Uh, Och, nou, ik heb er een stuk of duizend thuis. Dus ja? uh, ja, ik heb de helft weggegeven. Je hebt de helft al weggegeven? Ja. Ja. Mijn, We hebben uh, de kom is... Mijn, mijn ex-vrouw, ja? met een nadruk op ex... Ja. Mijn ex-vrouw die wilde geen boeken in de huiskamer hebben... Ja. En ja, ik was zo verliefd op die vrouw dat ik deed wat ze, wat ze vroeg. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet jezelf niet te grabbel gooien. Tikkeltje. Eigenlijk had ik haar daar. <laughs> ja, een Tyrannosaurus uh, Regina een beetje, deze dame? Ah. Of, uh... Nou, ik ben altijd erg voorzichtig met het uh, uh, linken leggen tussen uh, mensen die echt bestaan <laughs> en, uh, en de fictieve persoon. Ja. Oké, okay, nee, dan, uh, moet ik, dan moet ik dat nou, weer ja. enigszins afzwakken, maar goed. <laughs> je, je bedoelt, de foto lijkt heel erg goed. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat zeg ik niet. <laughs> ik zeg het over het personage, maar goed. Uh, maar goed, als je, uh, uh, ja, het bo de, boeken, de boekenkast uh, die is voor de helft alweer, je had er duizend, zei je. Nee. Uh, maar dat, uh, nou, ik heb er duizend ongeveer. Had, ik heb de helft ongeveer alweer weggegeven. Ja. Uh, loopt dat uit, sterk uit één? Ja. Ja. Dat kan van alles zijn dat, eigenlijk. Ja, dat is echt ik ben een. Uh, ik, ja, ik ben een graver en een uh, grazer. Ja. Dus ja, als ik, uh, maar ik ben ook heel erg uh, ja, makkelijk, denk ik. Ja. Als een boek me niet boeit, leg ik het gewoon weg. Ja. En Volgens, lees je het dan ook niet verder meer uit? Nee, nee het moet me boeien. Want uh, als ik na 50 of 60 bladzijden denk van nou uh, wat een geneuzel. Dan, nee, dan stop ik er gewoon. Ja, dat, dat is het kan nou fantastisch weer... zijn. Uh, schitterend taalgebruik. Dus bijvoorbeeld, ik heb pas een boek gelezen van La Gioia. Ja. Prachtig Italiaanse schrijver. maar schitterend taalgebruik, maar ja. het, ja, het pakte niet, het beklijft er niet. En nee. ja, dan ga ik mezelf ook niet forceren. En dan, als het verhaal me niet boeit, of je, je komt niet to the point. Nee. Dus ja, dan leg ik het gewoon weg. Ik heb ooit Baudolino van Umberto Eco gelezen. En ja. toen heb ik mezelf recht toegezet om alle 900 bladzijden door te spitten. Ja. En het boek was iets meer dan 900 bladzijden. Toen was ik eigenlijk zo boos dat ik dacht van... Uh, ja, naar 900 bladzijden. <laughs> is nou, dat alles? De, de laatste 80 bladzijden doe ik lekker niet. <laughs> <laughs> dat heb ik met één boek ook gehad. Uh, dat is het uh, boek van... Dan uh, nou moet ik even nadenken. Corden uh, en... Hij is uitgebracht bij, uh, bij Cargo. Ja, uh, ik ben het naam kwijt. Het is de... de de, de wel de wolken Nee, de blauwe, de blauwe wolken van de Dromeneters. Zo heette het, het boek. Even, even kortweg de titel. Ja. Ik denk dat het niet de exacte titel is. Ja, ik heb het niet paraat even wat, uh, wat dat is. Maar het is ook zo'n dik boek. Uh, speelde zich af in een, uh, in een fictieve Victoriaanse omgeving. Nou, uh, ik heb me er wel toegezet uh, om het uit te lezen. Maar ik, uh, was, ik kon wel janken, het, uh, ja, dat, <laughs> dat ik die 900 bladzijden ja. al. Uh, maar er door, is uh, geen boek zo slecht of er staat wat goeds in. Ja, er stonden ook wel wat goede elementen in. Dus dat, dat, uh, ik wil niet zeggen dat dat allemaal normaal is. Uh, nee, maar was. ik zeg dat voornamelijk. Uh, Ter verdediging van mijn eigen boek. Ja. <laughs> Goed. Uh, nou ja, de, de, de, de roman Mens. Uh, ja. uh, wanneer wordt hij wordt echt... Uh, kunnen wij het als publiek meegaan dat het boek uitgebracht gaat worden? Uh, volgens de uitgeverij De Geus uh, komt hij... Uh, uh, in de zomergids. De de zomergids zo, ja. Ja, in de zomergids, ja. Ze hebben een gids, 50.000 exemplaren worden daarvan gedrukt en ja. verspreid. Doe maar. Ja, ik krijg hem dan denk ik ook even. Want, uh, ik nou, van eens, die je... gids. Nee, digitaal denk ik, maar oh, ik krijg hem via de nieuwsbrief krijg ik. Dus ik heb mijn vinger opgestoken. Dus. Ja, ja. Nou, en dan uh, komt hij daarin. Uh, we gaan in november, dus deze maand al, uh, ga ik met de fondsredacteur... Om de tafel zitten om de, om de spelfouten eruit te halen. Ja, dat <laughs> is leuk. Is leuk, ja. Nee, nee. Ja. Is flauw flauw ja, grapje. Ja, ja. nee. En uh, uh, ja, we gaan het hebben over uh, hoe, de, hoe die eruit moet komen te zien en bla, die, bla, die, bla. Dat ja. is. Ja, uh, dat is nog een heel proces. Ja. Uh, volgens zeggen van de uitgeverij is die voor 90% uh, klaar. Dus. 90% al. Ja. Uh, dus het komt eraan. Het komt eraan. Ja, het, het, het zit er zeker aan te komen. Uh, kunnen wij ook verwachten dat je dan uh, bij die gelegenheid hier in Zandvoort weer uh, misschien wat gaat signeren? Uh, ik zal uh, de uitgeverij erop wijzen dat ik, uh, dat, ik dat graag wil. Ja, want, die Zandvoort... uh, want Ja, dat is een soort traditie geworden. Want ja. ik heb het natuurlijk uh, ook met mijn dichtbundels uh, gedaan... En... Maar ja, goed, de uitgever bepaalt. Uh, want het zijn echt de grote jongens. Dus ja. die gaan Marco Termes vertellen wat. Uh, wat Marco Termes moet ja. doen? <laughs> dus, uh... En, uh, kijk, als ik bij een kleine uitgeverij uh, zit, dan kan ik uh, daar nog mee wegkomen. Maar ja. als je echt tussen de kanonnen zit, dan, uh, ja, dan wordt er gewoon voor je bepaald uh, waar je moet gaan staan en zitten. Juist. En dat kan ook bij een, een behoorlijke uh, goede boekhandel in Amsterdam zomaar kunnen zijn. Dat zou zomaar bij kunnen. Attenheim kunnen. Dat bedoel ik. Dat en is, uh... Uh, ja, de top drie is leeg. Ja. De top 3 is leeg. Goed, Marco. Ik, uh, ik wil je hartelijk danken voor je toelichting van je overstap. Uh, van, uh, tenminste, uh, hè, het is de overstap geweest van Klapwijk naar De Geus. Ja. Gerenommeerd uitgeverij. Ja, en, uh, ja, uh, we gaan het zien wat uh, dat uh, gaat uh, worden met het uh, boek wat eraan zit te komen. Nou, als en... alle mensen in, zand, in Zandvoet het al kopen, dan denk ik dat ik al tevreden mag zijn. Ik, uh, en de uitgever ook. Ik uh, teken hem al van tevoren en in. Dus uh, dat is sowieso al, uh, al één ding wat klaar is. Dankjewel voor je komst uh, naar de studio. Graag gedaan. Dat was uh, Marco Tommes. Wij gaan eerst nog even muziek draaien en dan gaan we toch heel erg uh, duidelijk uh, kijken wat er gaat gebeuren bij de wedstrijd tussen Bloemendaal en Spanewoude, want die, uh, die loopt ook nog steeds. Maar eerst gaan we naar het uh, mooie stemgeluid van Celine Cairo luisteren. Strangers. I wouldn't take you home You know Nothing but me and You seem to be content This way And I can't accept That I'm a stranger To your eyes But not to your hands So let me End this and ask You anything Obviously curiosity doesn't come naturally, obviously, your curiosity doesn't show easily. Tijdens Celine over onderbreken, want we gaan even naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en Sparenwoude, want daar is volgens mij gescoord, Tjerk. Dat wil zeggen dat er een doelpunt gemaakt is. En wel door Sparenwoude. Het was Richard Gravenmaker. Die de bal voor zijn voeten kreeg. Hij kreeg hem goed aangespeeld aan de linkerkant. En hij kon hem beheerst intikken. En zo staat het hier 0-1 in die wedstrijd tegen Roemenal. Roemenal heeft een aantal kansen gehad, maar kon ze net niet versilveren. En Sparenwoude krijgt één kans. En weten weet er wel mee om te gaan. En dat betekent dat stand hier 0-1 staat.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 doesn't come naturally, obviously, your curiosity doesn't show. We just burst and loved. But somehow Whenever you come around There seems so much to hold on to It just always takes me out Between the lines that would keep me Breathing close to the tone of the words that'll work things out Will I still lean or harbor have a sense so overcome between words we just move along But somehow whenever you come around there seems so much to hold on to rolling Yeah Ja, nou, dat was Jori met Rest Your Eyes. Het is 1 uh, minuut over half 4, uh, ja, de tweede helft uh, ruim onderweg bij uh, de wedstrijd tussen Bloemendaal en Sparenwoude. Als ik me niet vergis, hadden de uh, Sparenwouders net uh, gescoord en of Tjerk dat uh, weet of daar een verandering is gekomen horen van zelf. Nee, er is er geen verandering in gekomen, maar het was er een goede kans voor Badi en Baie komt er wel goed in die bal. Maar hij werd door de lijn afgehaald door de Sparenmaler. Dat is de pech voor Bloemendaal. Bloemendaal probeert het wel om uh, gelijk te komen. Maar hij moet oppassen voor de counter. Dat betekent dat wederom een uh, en wissel heeft plaats moeten vinden bij, uh, bij, uh, bij Bloemendaal. Het is het Joost gedrag moest ook met een blessure. En dat betekent dat Daan Brouwer erin gekomen is. Dat er achterin uh, drie mannen uh, in de verdediging is gespeeld. En dat er dus man een extra midden had bijgekomen. Dus komt die bal richting Paul John, Paul John heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken of die één kant. Heeft die bal nog steeds de voeten. Het krijgt van de man in zijn nek. Hij heeft er nog steeds die bal. Hij gaat kijken of hem kan kwijtraken. Plaatsen dan goed richting. Jeroen de Dik. Jeroen de Dik heeft die bal. Kan hem niet kwijt. En is aan het spart er dan paal. Het paal kan er niet bij. En dit wordt gevaarlijk. Want het is dus Leunen ze die hem toch goed afschermt. En Leunen ze die. Uh, die uh... Die wordt die bal op gaan halen. en plaatsen dan richting Gijs-Jan gijs aan de rechterkant van het veld, Plaatsen we dan weer terug naar, naar Leunen. de leunen wederom. Naar Gijs-Jan, Gijs-Jan. Gijs gijs die bal is goed. De linkerkant nu gaat dan oprukken met die bal. Moet het dan gaan spelen? Plaatsen we dan een die deed je bal goed aan. Plaatsen we dan weer terug op Gijs-Jan. gijs, gijs, gijs Gaat dan om zijn man heen. En die wordt onderuit gehaald door een speler van Spaanemouden. Dat was de nummer 11 Marco Brouwer. Die Gijs onderuit wordt worden vrijd afgegeven. Gijs neemt er snel. Plaatsen dan richting uh, Jeroen de Dikke. Oostan! van. Daar, jongen. Hij komt er wel maar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent dat die kant ook uh, verkeerd is. En dat de keeper van de Patrick Kort, uh, die bal rustig kan oppakken. En hem in het spel kan gaan brengen voor uh, Sparenbouwde. Sparenbouwde dus wat met drie spitsen speelt. En Bloemedaal wat dus echt uh, ja, man om -man, man aan het spelen is. Om die gelijkmaker hier uh, te krijgen in deze wedstrijd. Komt die bal van uh, de kort. Komt, hij Gijs aan de heen ze weg. Ozan heeft de bal in zijn voeten. Ozan plaats hem dan naar paal. Paaltjom kan hij erbij komen. Paal kan erbij komen. Plaatst hem dan goed. En dan wordt hij net voor de voeten van Biden weggehaald. En dat betekent dat het, dat het gevaar geweken is dat die bal dus over de achterlijn heen gaat van de doelman. En dat er een, een, een, een, een, een, een achterbal komt voor Patrick Kort. Dat was een goede actie natuurlijk van Paal -Jan. Jan trok hem ook goed voor. Maar het was het aan de leden van Sparnebouw die hem net kan weghalen. Die bal voordat Biden erbij kwam. Om hem in het laatste setje te geven. En zo dus in het netje te laten rollen. Komt die uh, schot van de Kort. Patrick Kort plaatst hem dan naar Terrence. Terrence kan er niet bij komen. En dat betekent dat weer eruit moet komen. Spaanemouder heeft de bal in zijn voeten. Maar het is de aan die er goed tussen komt. Oosan naar Terrence. Terrence laat hem lopen. En dat hij weet niet kunnen doen. Had een meter dat was het Sebastian Thomas. Die goed die bal weer wegkomt. En betekent aan deze kant van het veld een ingooi voor uh, Spaanemouder. Spaanemouder. Wat natuurlijk even de tijd neemt. Want hun staan tenslotte de volgende deze wedstrijd. Met 1-0 tijd. En met 1-0. En dan komt die ingooi van de op de uh, en, is daar, en dan is het Sebastian Thomas die in de rug zit van uh, Marco Brouwer. Marco Brouwer krijgt een vrije trap droog hoogte van, uh, van de middenlijn En dan is het dan uh, de bek die hij gaat nemen van uh, Sparen Die gaat kijken hoe hij kan, kan trappen. Plaatsen dan diep richting de spits. Dan moet die wel weggekomen worden. En is dan is het dan Gijs Jaapolgeis die er goed tussen komt. Maar toch is het daar de nummer 13 Bob de Bruin die die bal kan oppakken. Bob de Bruin wint die bal dan ook van, van Gijs. En dan moet Gijs terugkomen. En Gijs uh, zegt uh, niks aan de hand. en uh, dus Gijs zegt ook niks aan de hand. Die stond er bovenop. En dat betekent dat Bas wel zo snel die bal kan halen... en die staat tegen de zon in te kijken om die bal weer weg te trappen. Komt die bal dan, wordt geplaatst richting uh, Gijsjan. Gijsjan, neemt die bal goed aan zijn voeten. Plaatst hem dan gelijk richting Terres. Terres, kan je Terres erbij komen? Ik denk, Terres kan er met niet bij komen. En dat is zon anders had er een goede kans geweest. En dit is duidelijk buitenspel. spel. Dit is duidelijk buiten spel voor uh, de nummer 10. Uh, Richard uh, maken. En dat betekent uh, dat snel weer het balletje omgehaald wordt door Roemenaan. Uh, en die zit daar een Jeroen de Dikker die hem terugplaatsen. en een rood leunens. Een rood De ballen zijn voeten. Gaan kijken wie jij kan Laatste weer in de Jeroen de Dikker. Die kan er net niet bij komen. Dat betekent dat Marco Brouwer van het Zwarenbouw die bal kan oppakken. En dan moet het. Uh, Zoals je Thomas erbij komen, Zoals Thomas moet dan naar de nummer 8 toe van, van, van, van Spaardenbouder. Spaardenbouder aan de linkerkant van het veld. Moet ik nog een plaats? Plaatsen we er ook richting het stadsgebied, Maar die kan er net niet bij komen. Dan is het de nummer 7, Ronald van Zeldhoop. Die die balken oppakt met Spaardenbouder. Hij gaat de slot wagen. Doet hij dan ook? Die was er wel eens niet goed oppakt. En meteen weer in het spel kan gaan brengen. Plaatsen we meteen weer verder en diep naar voren. En richting die Kan Baaidi erbij komen. die pakt hem goed aan, die bal. Krijgt dat de nummer vier is en nek. kan niet plaatsen we ver over de doellijn, Over de, over de, over de, de zijlijn heen. Dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. Die gaan we er even meenemen. Kijken of we of het uh, gevaar gaat opleveren. Voor uh, Bloemendaal. Dus Baaidi die hem snel neemt. die plaatsen we dan richting Oost Ozan. naar Terrus, Terres. heeft die bal goed in zijn voeten. Gaat kijken hoe die gaat dan richting Zasker. Luikt een actie. Nog een actie. Nog een actie. En dat is een actie te veel. Nu komt die bal scheidsrechter aan. is bijna die die bal kan oppakken daar. En dan is het Zwaanenwoude die wederom die bal kan veroveren in het stadsgebied. En dat betekent dat we de nummer 8, Richard Herder, die bal kunnen overpakken. Nu moet Lange ze eruit komen. En nu is het 2 tegen 1. 2 tegen 1. Nu moet Sebastian Thomas komen. En dan is het uit de spel. spel. En, uh, en dat is het uit de spel. En de scheidzetter gaat. Geeft het niet. En dat betekent dat Zwaanenwoude hier met 2-0 voor staat. in deze wedstrijd. How does it feel to live without me? How does it feel alone in the cold? How does it feel to breathe without me? How does it feel to live alone? How does it feel to smile without me? How does it feel, alone in the crowd? How does it feel, to cry without me? How does it feel to live in doubt? My mind, And I can clear my weary head when I can push all the fears aside And lying in a pool of sweat, there's only one thing that I know. I'm Antonio Banderas, want uh, hij is het, gaan we eventjes uh, laag zetten, want er is weer gescoord in de wedstrijd tussen Bloemendaal en Sparenwoude, dat we wel in de slotfase zitten, Tjerk. En hier is de stand uh, 3-0 geworden in die wedstrijd, dat was uh, Richard maken die die bal uh, wederom voor zijn voeten kreeg, en uh, ja, en hij had het uh, vrije loop. en dat kon betekenen dat hij het zo erin kon schuiven, en dat betekent 3-0 in deze wedstrijd voor Sparenwoude, met nog een minuut of 7 te gaan. <middels> Well they Weer. Er is waarschijnlijk weer wederom gescoord bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Sparenwoude. Slotfase: het stond 0-3. Tjerk. Het is maar liefst 0-4 geworden. Het is Das Rutte die de bal op zijn kop kreeg. En hem over Bas van wel zijn kop. De Bas van wel zijn last van de zon heeft. En ja, die kon het niet meer zien. En dat betekent dat het hier in die wedstrijd 0 tegen 4 is. beterom weer even in, uh, inbreken, want de wedstrijd Bloemendaal-Sparenwoude gaat nog even door, Tjerk. Komt de aan voor uh, Bloemendaal en uh, Paul John gaat erachter, Die schiet hem goed in. En dat betekent hier in die wedstrijd dus uh, 1 tegen 4. Het was dus een slasgevaan een, tegenover Paul Jones, hij werd gevloerd en dat betekent dat ze op dezelfde stip gaan. En dat betekent dat Bloemendaal toch nog een doel meepakken in deze wedstrijd. En dat het stand hier 1 tegen 4 geworden is. In was dat met uh, de nodige hindernissen trouwens uh, bij een aantal platen. Eerst uh, bij Tina Turner en uh, Antonio Banderas, uh, Never in your wildest dreams. En daarna in Abacab, Genesis met Genesis. Uh, twee keer even het wedstrijdverslag uh, van uh, vrienden uit Bloemendaal. Want de wedstrijd is geëindigd in 1 tegen 4. Kennelijk wel, want uh, als er nog wat uh, zou gebeuren, dan zal Tjerk zich melden. Tjerk de Blauw, uh, tien minuten voor vier, inmiddels uh, geworden bij ZFM Zandvoort uh, zondag in Kennemerland. Ik zit er toch uh, aardig over te twijfelen en uh, af te vragen. Zouden we niet uh, dat uh, misschien nog uh, kunnen aanpassen in een ander soort uh, programma naam? Want ja, uh, twee zenders, dat zit er niet meer in. Want uh, men heeft in Bloemendaal andere plannen uh, bedacht. En uh, ja we zenden even goed nog wel de wedstrijdreeks uh, van uh, Bloemendaal uit. En dat doen we ook met het hockey. Als het goed is, is dat volgende week staat dat weer op het programma. Dus uh, dan uh, gaan we in ieder geval blijven of daar nog wat uh, over te vertellen is. Dan gaan we ook nog even kijken wat uh, het, de divisie heeft opgeleverd dit weekend, voorlopig dan. Uh, Willem 2 tegen Venlo, VVV, VVV moet ik zeggen, Willem 2 tegen VVV, werd 1 tegen 4. Een uh, dure uh, nederlaag voor Willem 2, die daarmee toch dieper in de problemen zijn gekomen. Twente won met moeite van Excelsior met 2-1. Groningen Nak werd 2-1. Hierveen Herakles 3-2. De Graafschap tegen Nek werd. 1 tegen 4 en eerder deze middag moest Ajax uh, de wonden gaan likken in eigen huis, want ado Den Haag won alsnog met uh, 0 tegen 1 en Feyenoord Roda 0-1 op dit moment. Utrecht tegen PSV 0-1 en Vitesse tegen AZ is 0-1 en dat zijn dan even de tussenstanden in de competitie bij de eredivisie. Dan ook nog even een tussenstand bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Sparenwoud. Uh, is die wedstrijd afgelopen inmiddels. Die wedstrijd is nog steeds niet afgelopen maar Het is uh, nog niet leeg. Uh, de de, de pijn van Boemendaal is 1 uh, uh, tegen 5 uh, uh, geworden in deze wedstrijd. Het was net een. Ja, Terrence had bal. Terrence ging er wel over met die bal. En verliest die bal. En heel Boemendaal was uit de positie. En zo kon Spanje Wouder gewoon doorlopen. En dat betekent dat het hier 1 tegen 5 staat in die wedstrijd. En tot zover uh, de wedstrijd uh, vanaf het uh, terrein van de Bergweg. Waar Bloemendaal een genadeloze afstraffing dus gaat krijgen. Met uh, 1 tegen 5. Het zijn duidelijke cijfers. Uh, we horen eventueel nog of daar een verandering is uh, gekomen. De scheidsrechter schijnt dus nog wat tijd bij te trekken. Dus dat is uh, dat sowieso. We gaan nog even weer wat uh, mooie muziek draaien. Hier is Queen of Pain van Ghana. Locked my heart today. It's no good for me, but I know this won't change Can't seem to find the words For this love me, this life is getting worse Van Ghana was dat. Uh, het gaat goed met haar. En ik heb begrepen dat als het eerste album uitkomt... Uh, dat er in ieder geval een nummer... wat ook geschreven is, schijnbaar door Anouk. Als ik goed geïnformeerd ben tenminste. Uh, we gaan uh, op naar het nieuws van 4 uh, uur. En dan zou ik, ja, ga ik toch eens even kijken hoe het met Robbie Harms is verlopen. Gisteren geridderd en vandaag had hij een bijzonder uitje. Dus ik wil toch van collega Harms weten wat dat uitje nou geweest is en met wie dat allemaal geweest is. Dus dat gaan we straks in het laatste uur doen met de interviews die ik opgenomen had vorige week vrijdag in Patronaat. Dit is uit 1982. Het sloot mooi aan bij het tweede roman, een echte Machiavelli-roman van Marco Tames. Meneer van Daryl Hall en John Oates gaan het opvullen tot vier uur en dan ben ik weer met de laatste gedeelte van deze zondag in Kennemerland van zondag 7 november. Oh,